Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Lichtenvoorde in Gelderland belegert de politie al uren een woning waar een gewapende man zou zitten... Er was een melding binnengekomen dat hij wapens in huis zou hebben, zegt de politie. De moeilijkheid uh, waar het nu zit is dat uh, meneer uh, zich in een kelder verschanst. Um, en uh, dat brengt complexiteit met zich mee, met name de bewegingsruimte. De straat is afgezet, gas en elektriciteit in en om het huis zijn afgesloten. De man houdt zich voor zover bekend, niemand in gijzeling. In de beeld is de temperatuur vandaag opgelopen tot boven de 30 graden. Het is daarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar... In het Brabantse Woensdrecht is al een regionale hittegolf gemeten. Daarvoor moet het vijf dagen achtereen 25 graden of meer zijn... waarvan drie boven de 30. In Alphen, tegen de Belgische grens aan... is een man van 28 uit Litouwen overleden. Gebeurde na een vechtpartij. De politie heeft drie verdachten opgepakt. De Ierse MMA-vechter Conor McGregor heeft een mascotte... van een Amerikaans basketbalteam neergeslagen... De vechter en de mascotte deden samen een act in de rust van de wedstrijd... waarbij de twee zogenaamd zouden gaan knokken. McGregor zou doen alsof hij de mascotte knock-out zou slaan... en een magische pijnstillende spray zou de mascotte weer tot leven wekken. Dat klonk zo. Oh. Alleen de mascotte stond niet meer op en toen bleek de persoon in het pak echt knock-out te zijn geslagen en moest die van het veld gedragen worden. McGregor ging ondertussen rustig verder met de show en besloot nog even reclame te maken voor zijn magische spray, maar dat kon het publiek niet waarderen. 500. De mascotte werd ondertussen naar het ziekenhuis gebracht... waar hij echte pijnstillers kreeg. Dan nog het weer vanmiddag 29 tot 33 graden. Staat af en toe een licht windje. Vanavond koelt het af. Dan wordt het tussen de 14 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Give it all on my mind Give us beat the main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 La vie am de toute la gagner la famille Tous les enfants de mon quartier même d'ailleurs See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 9 is zon, Zee Zandvoort en Zonder De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt.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 Baby Naambaar Want de zon schijnt Dus pak je radio Renner Frans En zet hem op 106.9 106.9 yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomer All y'all radios out there <laughs> The Song goes out there. Yo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 Yeah, moi. I'm a There is no water to put out the fire. Me go, oh, Paris, see me and Maria on the corner. Figure no ways to make it better. Then I look up